Goedemiddag allemaal. Dit is weer het Bartimeus I-Ask vragenuur. En wel van vrijdag 5 juli 2013. Nou, wat gaan we doen vandaag? Um, we beginnen weer met de vragen binnengekomen bij IASk. En dat was er een van Ruud en die is er. Dus dat gaan we. Mooi met z'n allen oplossen, hopen we. Uh, dan krijgen we de app Zorgkeuze. Dat was een app die uh, Dirk mij mailde eergisteren, dus daar gaan we met z'n allen naar kijken. Dan krijgen we Herman. Herman die gaat ons uh, alles vertellen over het uh, RIVO MQ1000 Bluetooth MIDI Keyboard. Dat bij Freedom Scientific te koop is en uh, behoorlijk is afgeprijsd. Nou, ik ben zelf ook heel benieuwd. Uh, dan gaan we kijken naar de thuisbezorgd-update. Dan staat hier dat uh, Nancy ons gaat vertellen hoe je via de Mac e-mailgroepen kan maken... En ...die dan ook vervolgens te zien zijn op de iPhone. Um, maar zij mm, vertelde mij vanochtend dat ze iets heel leuks had ontdekt... ...en dat was een appje voor de iPhone waar je dat ook mee kon... ...en die was ook nog helemaal toegankelijk. Dus als daar tijd voor is gaan we die ook doen, anders dan doen we dat volgende week... Um, dan krijgen we de app Chilp, dat is eigenlijk meer een grapje, dat zijn uh, vogelgeluiden en die heb ik al een hele tijd, maar ik dacht van misschien is het toch leuk om daar eens naar te kijken. En dan de vragen uit de chat en vervolgens de valreep, dat gaan we doen vandaag. Voordat we beginnen geef ik even de microfoon vrij voor uh, mensen die iets dringends te vertellen hebben. Oké, okay, Ruud, ga je gang. Ik heb gelijk de microfoon maar vastgezet, dat scheelt weer. Uh, ik, uh, er is uh, een paar weken geleden, veertien dagen terug of zo, uh, in de chat al over gesproken. Na aanleiding van een vraag van mij, toen was ik er niet. Want het probleem is niet helemaal uh, 100% goed neergezet. Dat kan aan mij liggen, uh, af en uh, doet er niet toe. Ik begin te zeggen dat het niet een wereldschokkend probleem is... en dat we er vooral niet al te veel tijd aan uh, moeten spenderen. Waar gaat het om? Er bestaan... Wat gebeurt er hier eigenlijk allemaal? Ik hoor allemaal uh, getik en gedoe. Nou, ik hoop dat het goed gaat, anders dan mik Tom er wel uit. Um, er bestaan twee uh, appjes, uh, uh, financiële appjes. Een van de Rabobank en een van de ING. Waarmee je dus kunt betalen en sparen en de hele rat afijn. Dat weet iedereen wel. Ik heb die twee omdat ik uh, zowel bij de Rabobank als bij de ING, de voormalige postbank, dan een uh, rekening heb lopen. Uh, en die, allebei die appjes heten Bankieren. Dat vind ik niet zo chic, want dan weet je dus nooit als je iedereen opent welke dat is. Uh, dus ik dacht van ik noem de een ING en de ander noem ik Rabobank. Dat zou moeten kunnen, nietwaar? En ik weet dat als er een update komt, dat ze dan weer uh, hun oude naam krijgen. Dat is allemaal het probleem niet. Maar het probleem is dat als ik de een IEG noem, krijgt de ander automatisch ook de naam IEG. Toen dacht ik van, dat moet ik niet hebben. Uh, die tweede moet Rabo heten. Ga ik hem Rabo hernoemen, heet de eerste ook Rabo. Nou. Ik denk dat dat dus iets is wat in het uh, besturingssysteem zit. Ik heb ze allebei in een mapje staan. Ik dacht misschien ligt het daaraan. Ik haal er één uit. Die zet ik op een, uh, een andere plek op die pagina. Precies hetzelfde. Dus... Op de een of andere manier uh, zijn die dingen in het besturingssysteem aan elkaar gelinkt of gelinkt geraakt. Uh, ik weet niet wat het is, maar ik krijg ze niet onafhankelijk van elkaar hernoemd. Nou, dat zou je... Hou eens op. Yo, ik uh, raak mijn toetsenbord aan. En dan gaat die... ...iPhone gelijk uh, lopen miepen. Dus ja, dat is mijn probleem tussen aanhalingstekens. En inmiddels weet ik dat de eerste de echte ING is... ...en de tweede dus de Rabobank. Ik laat ze maar ING heten. Want ik zou niet weten hoe ik dit zou kunnen verhelpen. Misschien zou het kunnen als ik ze uh, allebei compleet afgooi en opnieuw installeer... Maar dat heeft weer allerlei andere uh, consequenties, want uh, dan moet ik ze weer aanmelden en uh, daar ben ik dan allemaal weer uh, te gemakzuchtig voor. Dus ik denk, laat maar zitten. Maar ik wilde het wel even melden, omdat het misschien toch bij andere apps ook zou kunnen voorkomen. Nou, dat was het even. Dan moet ik weer even zien die microfoon vrij te krijgen. Dus moment, daar gaan we. Is helemaal gelukt, Ruud. Ja, ehm... Um... Ik heb samen met Nens gisteren even gekeken en wat wij zelf konden proberen was uh, om een, uh, twee apps dezelfde naam te geven en vervolgens één daarvan te veranderen. Dat is niet hetzelfde en dat ging goed. Uh, ik vermoed ook dat het uh, in, in, uh, een foutje in het systeem zit. Ik ga zelf ook even de ING een keer downloaden, dat is er nog niet van gekomen vanochtend, om te kijken of ik dan hetzelfde probleem ga krijgen, want de oorspronkelijke naam... Zou dan hetzelfde zijn. Hè? Dat hadden wij gisteren met ons voorbeeld niet. Um, dus ik heb nog geen oplossing gevonden. Wat ik wel zou willen weten... ...zijn er hier meer mensen in de chat die allebei de apps op hun iPhone hebben staan. Ah, ja, die zijn er. Uh, ik heb hetzelfde probleem. Hè? Eigenlijk, ik, heb, ja, ik heb ze nog niet, probeert, nog niet geprobeerd te hernoemen. Maar uh, ik heb wel twee, uh, ja, diezelfde twee appjes... Uh, op mijn uh, iPhone staan. Dus uh, ja goed ondertussen weet ik dat het linker door Rabo en de rechter ING is. Maar goed dat is, uh, ja, dat, is, dat is een persoonlijke oplossing. Maar goed ik snap het probleem. Dus vandaar. Ja, dat is precies zo omgekeerd als bij mij. Want ik heb uh, links de ING en rechts de RABO. Maar goed, dat is onzin. Uh, ik heb zelfs geprobeerd. Um, want uh, als je goed kijkt, dan uh, staan die dingen via iTunes in een mapje op je PC. Als je regelmatig synchroniseert. Toen dacht ik: weet je wat ik doe? Ik ga ze gewoon daar hernoemen op die pc's. Kijken we of dat helpt. No way. Maakt geen donder uit. Dus het zit ergens dieper in uh, het systeem. Het Hetzij in de code van die apps. Het Hetzij in het besturingssysteem van de iPhone. Nou ja, goed. Uh, ik ben blij dat er in ieder geval uh, uh, meer mensen zijn die uh, hetzelfde fenomeen hebben. En laten we er vooral geen probleem van maken, zou ik zeggen. Hoe rename je dan een app? Ja, ik kon net weer binnenvallen. Ik was even weg. Hoe neem je een app? Op dezelfde manier als uh, dat je een knop labelt, dus tikken, laatste tik uh, vasthouden. Nee, ik zeg het verkeerd. Met twee vingers tikken. Ik weet het niet, want ik doe het vaak uh, met een uh, toetsenbordje. En dan is het gewoon uh, vo slash. En dan uh, kom je in een, uh, een tekstveldje en daar kun je de oude naam deleten en een nieuwe naam erin zetten. Dat kan met knoppen, dat kan met alle soorten labels. Dus ook met de labels die aan een app hangen. Nou, ik ga even kijken. Nou, Op de iPhone is het twee keer tikken met twee vingers en de tweede tik vasthouden. Dan kom je in een schermpje waarbij je dus um, de, de naam van de, uh, van de knop of van, van wat dat dan ook is, uh, de naam van de app kunt weghalen. En een andere naam plaatsen. Ruud, uh, niet Ruut van Zomeren, maar andere Ruut Ruud iPhone. Um, zou jij eens even willen proberen om een van de apps te hernoemen en dan kijken wat er bij jou gebeurt? Ja, dat wil ik wel even proberen. Dat, uh... Ja, dat wil ik wel even doen. Dan uh, ga ik daar even mee van te, aan het prutsen. Oh, Oké, okay. ja, ik zag dat je op de iPhone zat en die sloeg weer vast. Uh, misschien een beetje lastig ondertussen, maar ik, uh, nou, het zou toch wel leuk zijn als we hier uh, in de chat al meteen konden zien of het uh, een bug is. Oké, okay, um, dan gaan we wat mij betreft door naar de eerste app. En dat is zorgkeuze. Ik ga de microfoon even vastzetten. Zorgkeuze. Ik vertelde al dat was een app waar, waar Dirk uh, iets over mailde van de week. Um, als je hem wil zoeken in de, in de App Store, dan moet je niet op zorgkeuze zoeken, maar op zorgverzekering vergelijken. Maar als je zorg V intikt, dan zie je hem al in het lijstje staan. Nou, hij doet ook wat hij zegt. Hij vergelijkt zorgverzekeringen. Um, Dirk zei al van er zijn wel een, een paar kleine toegankelijkheidsprobleempjes. Ik weet niet hoe ernstig die uiteindelijk zullen zijn. Ik heb wel een aantal dingen kunnen vinden om dat te omzeilen vanochtend. Ik ga hem in ieder geval even met jullie doornemen. Zorg van topcontext. Zorgkeuze. Zorgkeuze. Zorgkeuze. ook zorgverzekering. Op niveau 1. Begin van terug bezocht. Oh, op terug. FGT. Ook zorgverzekering. Op niveau 1. Begin van 1. Op niveau 1. Begin van oriëntatiepunt. Um, het lijkt een beetje alsof je op een website zit. Um, dat is, is. De gewenste dekking. Koppen. Dat is uh, uh, ook wel redelijk waar. Alleen die is niet helemaal toegankelijk. Dat betekent dat je ook met wijze dingen moet doen. Als ik alleen maar ga vegen. 1. Op niveau 1. Begin van oriëntatiepunt, Verzekering. Prijslijst kwaliteit. Premie 2013. Einde van oriëntatiepunt. Dat zijn dus drie. Ik zal even mijn spraak wat langzamer zetten. Waarom vergeet ik dat toch iedere keer? Voor de Regels. Spreeksnelheid. 30%. 92 euro. Prijs-kwaliteit. Verzekeraar. Links op je scherm staat een kolommetje uh, met verzekeraars. Prijs-kwaliteit. In het midden. Uh, prijs. slash kwaliteit. Premie 2013. En dan. Einde van de... oriëntatiepunt. 2013. Als ik dus links en. ga wijzen. Andere zorg, zorgverzekering, bezocht. Dan krijg Koppeling. ik dus een zorgverzekering. FBT, o-zorgverzekering bezocht. Als ik ga Koppeling. vegen van links naar rechts. 97 euro en 98, dan hoor ik alleen 99, maar prijzen. 98 euro, en het rare is dat in prijzen. Je zou verwachten van ik wijs links iets aan. FBT, o-zorgverzekering. Dus bijvoorbeeld FBTO. Koppeling. En ik Koppeling. veeg naar rechts. 97 euro en 97. Dan zou ik de prijs van de FBTO moeten krijgen, dat is niet helemaal zo. Je moet dan uur. nog een keer terugvegen. Wat je wel kan doen, en dat is eigenlijk veel handiger, je wijst er een naar. FBT oogzorgverzekering. FBT old, bezocht, En je de afbeelding. FBT oogzorgverzekering. Bezocht. Koppeling. Kwaliteit. En als ik nu FBT mijn scherm ga uitlezen. Terug. Bezocht. Dan krijg ik koppeling. een terugknop. En FBT oogzorgverzekering. Afbeelding. Begin van. Direct afsluiten. Koppeling. Direct afsluiten, dat kan dus ook nog. Heb ik niet geprobeerd hoor, want ik ben nog helemaal niet van plan om te verhuizen. Wat dat betreft is deze app misschien een beetje vroeg, maar goed. Uh, want dat mogen we pas over een paar maanden doen, maar je kunt het maar beter nu weten of het bruikbaar is of niet. Uw premie. 96,75 euro cent. Dat is dus de basispremie. Cijfer consument. 8.0. Dat is het cijfer dat de consument eraan geeft. Kwaliteit. Kwaliteit van de zorgverzekering. Afbeelding. Keuze voor zorg. Zorgkeuze. Afbeelding. Declaratie. Gedeeltelijk. Vergoedingen. Bekijk vergoedingen, Koppeling. Dat heb ik nog niet gedaan. Link naar website. En de link naar de website. Ga naar de website. Koppeling. Wijzig deze dekking. Koppeling. Begin ja. van oriëntatiepunt. De grap is, is dat ik ga weer even terug naar de FBT, hele FBT, lijst. FBT. Terug. Bezocht. Koppeling. Terug. FBT. Oogzorgverzekering. Dan kom ik ook weer bij de FBT. Koppeling. Koppeling. Uh, Begin van oriëntatiepunt. Nou er staan er... Er staan een hoop in dat rijtje, dat ga ik jullie allemaal niet meer lastigvallen. Maar onderin het scherm. Kies de gewenste dekking. Hebben we een knop. Begin van oriëntatiepunt. Kies de gewenste dekking. Kies de gewenste dekking. 1. Op niveau 1. Begin van oriëntatiepunt. Hier zitten we eroverheen. Kies uw eigen risico. Begin van oriëntatiepunt. 350 euro eigen risico. Hier staat dus 350 euro eigen risico. Daaronder. Kies uw eigen risico, 350 euro eigen risico, venstermenu knop. Daar zit dus een venstermenu knop, die hoor je dubbel te kunnen tikken, dat ga ik dus doen. Kies uw eigen... dun knop. Dan krijg ik een dun knop, oftewel een klaar knop. 350 gereed. euro eigen risico, kies een onderdeel. En die, hier kan ik dus uh, met één vinger verticaal vegen. 450 euro eigen risico. Ik kies dus voor een eigen risico van 450 dun euro, Dun. Fysiotherapieën. Nu zit ik weer in dit scherm Is de gewenste met de dekking. De, ge met de dekking. De Gezocht. 450 euro eigen risico. Ja, er staat nu, eigen risico, staat nu keurig op 450 euro. Kies uw eigen risico. 12 18 jaar. Niet verzekerd. Is niet verzekerd. Standard 18 jaar, niet verzekerd. Venstermenu En hier hebben we dan eerst dus het tekstje niet verzekerd en hieronder de keuzeknop, dubbel tikken. 102 18, jaar. niet verzekerd. Kies een onderdeel. Aanpakken weer. 75% vergoed tot 250 euro. 75% vergoed tot 500 euro. 75% vergoed tot 750 euro. Ik wil alles vergoed hebben. 100% vergoed tot 250. 100% vergoed tot 500 euro. Nou laten we die maar nemen. Dubbel 100% vergoed tot 500 euro. euro. euro. Kiezen onderdeel. Aanpasbaar. Die hebben we dus nu. Dun. De dunknop weer en we zitten weer in het scherm. Met de Kies de gewenste dekking. Op niveau 1. Begin van de terug. 450. Kies uw eigen richting 100% vergoed tot 500 euro. Dat is de fysio Nou, zo kun je een aantal dingen afgaan en nu ga ik. Kies de gewenste dekking. Op niveau 1. Terug. De terugknop, Die pak ik weer en Ik zoek nu weer de FBTO in mijn lijstje. Fysiotherapie. 117 euro en 118 euro en 25. 117, 114 euro. Koppeling. Dit is Prolife zorgverzekering. FBT, Pro life zorgverzekering. Dit, soort FBT, dit is te dus lastig, want je moet hem echt met je FBT, vinger zoeken. Oogzorgverzekering. FBT oogzorgverzekering. FBT, Ik heb hem weer aangekomen en we zullen eens even kijken of hij nu iets anders roept dan 96 euro. Terug. Bezocht. Terug. FBT zorgverzekering. Afbeelding. Begin van lijst. Direct afsluiten. Koppeling. Uw premie. 114 euro en cent. Nou, dat is aardig wat duur geworden, hè? Cijfer consument. 8.0. En nu krijgen we hetzelfde Kwaliteit. verhaal weer. Kwaliteit van de zorgverzekering, Afbeelding. keuze voor zorg, zorgkeuze, afbeelding, declaratie, gedeeltelijk, vergoedingen, bekijk vergoedingen, koppeling, link naar website, ga naar de website. En hetzelfde verhaal. En wat we dus in ieder geval hebben uh, nu hier gezien is dat je premie natuurlijk hoger is als je dit soort dingen aantikt. In hoeverre euh, dit euh, alles kan wat wij zouden willen, is mij euh, niet helemaal duidelijk geworden. Um, Ga naar de weg, link naar de bekijk, bekijk, vergoedingen. koppelingen, Koppeling. naar bekijkvergoedingen, bekijk, kijken waar we dan uitkomen. Zorgverzekering. Op niveau 1, begin van oriëntatiepunt. Oh. FBTO, NL, koppeling, verzekeringen, koppeling, begin Kijk, Nu begin van akkoord, zorgverzekering, koppeling. Nu gaat hij van alles doen, en volgens mij... FBTO, NL, koppeling, verzekeringen, koppeling, over ons... Koppeling, klantenservice, koppeling, nieuws, koppeling, contact, koppeling, je ziet mijn FBTO, nu koppeling, En akkoord, voordelen van de, de FBTO, van je basis. Oh, stop, stop, stop, hij vraagt een hand weg, Eigen bijdrage. Koppeling. dat ik dus leid. nu op de website van de FBTO ben terechtgekomen. Um, ik heb geen idee of er nog uh, apps zijn voor uh, dit soort uh, onderzoekjes om te kijken waar je je het beste kan laten verzekeren die, die misschien nog iets duidelijker voor ons zijn. Maar hij helpt mij in ieder geval wel enigszins op weg. Um, nou, dat was wat mij betreft de, de, de app zorgkeuze. En nu moet ik hem weer even losgooien. Oké, okay, ik geef de microfoon vrij. Oké, okay, geen vragen en of opmerkingen. Um, um, is er ooit iemand die via de verzekeraars heeft vergeleken... Um, ik vraag dit gewoon omdat ik heel benieuwd ben of wij dat wel doen. Het blijkt namelijk in de praktijk dat heel weinig mensen dat doen. Want het is natuurlijk nogal een gedoe. Dus ik was even benieuwd of iemand hier in de chat dat ooit gedaan heeft. Hetzij met zijn iPhone, hetzij gewoon via de PC op internet. Nee dus. Oké, okay, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. En dat was dat mooie toetsenbordje. Wat Herman nu een paar weken in huis heeft en waar hij best enthousiast over is. Herman, de microfoon is voor jou. Ja, hey, hij doet het. Ongelooflijk. Ja, ik was even. Tenminste, dus ik hoop dat hij het doet. En als je me even vertelt, Tom, hoe je microfoon vast zet en loslaat, dan, dan ga ik wat doen. Als het goed is, is de sneltoets Alt-L. Anders moet je even, als dat niet werkt, als je het plopje niet hoort met Alt-L, dan moet je even um, op de Alt-toets drukken om het menu te openen. Openen dan één pijl naar rechts naar het menu Action, en dan naar beneden naar Lock Talk Key. Even naar tussendoor, want ik zie dat ik weer te laat ben geweest met de opname. Nens, had jij van het begin af aan een opname lopen? Ja, die heb ik lopen. Nou, zou je me die dan afloop weer even willen sturen, want ik was het dus weer eens vergeten. Oké, okay, Herman, uh, ik hoop dat het gaat lukken. Ga je gang. Nou, als het goed is staat hij vast. Uh, zou ik iets vertellen over het uh, RIVO uh, toetsenbordje. Een Bluetooth mini keyboard, de uh, MQ1000. Zo heet dat ding. Uh, eigenlijk is het een heel gewaagd onderwerp omdat uh, heel Nederland zo zachtjes aan wel vol zit met, uh, met toetsenbordjes. En de een is nog leuker en nog beter dan de andere, tenminste als ik dat allemaal moet geloven. Over het algemeen zijn het allemaal qwerty die toetsenbordjes. En dat maakt dat die dingen nou net niet klein genoeg zijn, tenminste niet voor mij. En ik heb bij Freedom Scientific heb ik destijds dat uh, Revo keyboardje wel gezien. En ik was daar best enthousiast over. Maar de prijs die uh, weerhield mij om dat ding uh, aan te schaffen. Veel en veel en veel te duur. 149,95 euro. Uh, nou, daar is, een, uh, daar is een prijsverlaging geweest. Ja, ze kunnen die dingen aan de straatstenen niet kwijt natuurlijk. Maar goed... Uh, Waar het om gaat is toch het volgende: ik, eh, ik heb daar al heel lang naar lopen zoeken naar een heel klein mini keyboardje omdat ik eh, het eh, vegen over de iPhone dat ik dat allemaal best kan. Dat is het punt niet, maar omdat ik eh, in verband met mijn hele droge huid een bepaalde crème gebruik, waardoor ik vrij stroeve handen krijg en dan wordt vegen heel heel lastig. En dat lukt dan wel, en van tijd tot tijd eh, gaat het ook makkelijker. Want dan is dat, dan is dat allemaal weer wat, eh, wat weg, die cremmer zo goed. Dat is allemaal zo'n punt niet. Het lukt me allemaal prima, maar to toch. Eh, nou, ik heb de, toch mijn. Eh, eh, eh, eh, ik heb toch maar zo'n RIVO keyboardje aangeschaft. Omdat de prijs inmiddels is gezakt naar 89,50 euro. Dat is nog een bak geld voor zo'n ding. Dat wel, maar. Ja, de overweging die er toch achter zit is, heb je het nodig? Of vind je het gewoon leuk? Spaar je keyboardjes... Hè? en uh, heb je er nog twintig van in de kast liggen die je niet gebruikt... of zeg je, ik gebruik het echt. En als het iets is dat je echt gebruikt, dan uh, wil je nog wel eens iets meer uitgeven. Tenminste, in mijn geval wel. Nou, wat is het voor een ding? Uh, de, het RIVO MQ1000 keyboardje is... Uh, net zo groot als een pinpas. Hij is net zo dik als een cd-doosje. Er zitten twintig toetsjes op van, uh, ik dacht, een centimeter bij anderhalve centimeter. En de vijf heeft een langwerpig kuiltje. Nou, dat is het. Meer is het niet. Daar moet je het gewoon mee doen. Uh, je kunt het ding opladen. En dat uh, de fabrikant zegt dat hij dan tien uur meegaat. Nou, dat lijkt theoretisch niet lang. In de praktijk valt dat best mee, want als je hem niet meer nodig hebt, dan zet je hem uit. Tenminste, ik doe dat. En dan laat je de Bluetooth en je telefoon aanstaan, dus op het moment dat je het nodig hebt, dan kun je hem aanzetten. Of je zet hem stand-by en dat, ja, dan gaat het wat sneller op. Maar uh, dat zou wel wat langer kunnen, dat vind ik ook wel. Maar goed, ik heb, daar heb ik tot op heden nog geen last van gehad. Uh, je kunt, uh, ja, met dat, met dat toetsbordje kun je dus je telefoon openen, dicht te maken. Dat doet hij dus niet, vergrendelen niet, maar dat kan op een normaal uh, Apple keyboard volgens mij ook niet. Uh, nou voor de rest moet je met je toetscombinaties moet je een aantal dingen kunnen doen. Hè. Je, kunt, uh, je hebt een media mode. dat betekent dat je gewoon de... Nee, laat ik het anders vertellen. Die 20 toetsjes, die respect... Die uh, hebben de, even kijken, je hebt een, een linker rijtje van boven naar beneden. Als je het uh, toetsenbordje met de Bluetooth. Nee, met de, uh, de USB-aansluiting naar beneden legt. Dus dan ligt die in de beten. Heb je links vier toetsjes. Dan krijg je het numerieke toetsenbordje. Dus 1, 2, 3. Daaronder 4, 5, 6, daaronder 7, 8, 9, daaronder ster, uh, sterretje 0 hekje. En aan de rechterkant heb je dan R1, R2, R3, R4. En ik redeneer even vanuit de gebruiksaanwijzing die, er, uh, uh, digitaal, uh, die je digitaal kunt ophalen van de website. Het is een hele mooie uh, link voor. Ik weet het niet uit mijn hoofd, dan waren ze nogal lang. Maar als je uh, Revo MQ1000 uh, intikt dan, uh, dan krijg je die guide site en daar staat die helemaal beschreven. En het, uh, wat ik mooi, het mooie vind van dit uh, toetsenbordje is dat het laat niets te wensen over aan wat je moet doen. Hè? Het is dus uh, druk iets in terwijl je ook die andere toets indrukt. Dus uh, bijvoorbeeld druk uh, uh, B1 in terwijl u toets L1 ingedrukt houdt. Dus er staat niet ergens een tekentje dat je, ja wat, wat druk je er dan nog bij in of wat dan ook. Dat, dat vind ik er dan erg handig aan. En uh, nou... Je, dus dat je kunt uh, het toetsenbordje in een aantal modus gebruiken. Nou, de, uiteraard de numerieke toetsenbordmode. Om een telefoonnummer in te typen. Je kunt de tekstmodus. Nou, daar, dat, is, dat is wel leuk. Daar zijn twee modus in een snelle qwerty uh, modus Die ik persoonlijk niet begrijp. Want de A zit daar onder de 4. Ja, nou, zoek het maar uit. Ik ken, kan de logica daar niet zo goed van ontdekken. En je kunt het abc uh, de ABC mode gebruiken. En dat, uh, dat is een hele plezierige mode. Dat, tenminste dat vind ik wel. Dat is gewoon de, de, B, of de, de, de, de, de 2 is dan de A. En 2 maal 2 is B. 3 maal 2 is C. De 3 is D. Nou als je dat een beetje uh, vaker doet. Dan gaat dat heel snel. Overigens is dat al een heel oud systeem. Blijkt, want uh, dat schijnen ze in de telefooncellen in de jaren 50 in Engeland al te hebben gebruikt. Voor een hele lange namen of wat dan ook. Nou, dus dat, uh, ja, dat, nou, dat vind ik heel snel werken persoonlijk. En het, is, uh, het, het uh, werkt heel stabiel. En uh, je kunt kiezen door gewoon simpel op, op de L3 te drukken voor of je kleine letters wil nog een keer L3. Uh, een uh, hoofdletter en vervolgens weer omschakelen naar kleine letters of uh, L3 en dan staat hij in hoofdletters. En de iPhone roept dat ook. Dus dat is mooi en dat werkt zowel in de QWERTY mode als in de ABC mode. En dan L4 is dan, een, uh, om maar even het voorbeeld te noemen, want je hoeft het Bing, hoef ik dat hele ding niet uit te gaan leggen. Als je, dat, uh, als je de gebruiksaanwijzing hebt dan ben je daar heel snel achter hoe het werkt. En L4 is dan om weer in de numerieke mode te komen om een telefoonnummer in te typen. Nou, zo kun je ook een media mode kiezen. Dan kun je dat ding dus echt. Dan heb je een hele snelle bediening voor je alles wat met alles wat met, met MP3 te maken heeft. Ik hoop dat ik erop ben, want hier staat mic available. Maar goed, dat weet ik niet. Ik ga maar door, ik zie het wel. Uh, nou, en dan heb je dus de read mode. En dan kun je dus de, de tekstjes lezen. Ik merk in de praktijk, en daarom wil ik er toch de aandacht op vestigen ...dat je met een heel klein toetsenbordje eh, ongelooflijk snel werkt. Je kunt hem in één hand houden. Als je een beetje handig bent met één hand... ...dan eh, kun je die toetscombinaties redelijk goed doen. Je kunt je telefoon in je zak houden. Die hoef je dus niet in je hand te houden. Er staat dus niet een meneer die op je schouder tikt en zegt... ...meneer, eh, doet uw telefoon het wel, want uw scherm staat uit... Daar heb je dus geen last van. En uh, nou, ik uh, heb gewoon geprobeerd door wat heen uh, en weer te lopen in de kamer. Je kunt de dingen laten liggen. Je steekt de dingen in je zak. Je pakt hem en uh, je zet het uh, telefoontje aan. En je kunt uh, heel snel aan de slag. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat hij uh, zeer betrouwbaar werkt. Aan de zijkant een heel klein knopje om hem aan en uit te zetten. Drie seconden ingedrukt houden is aan. En dat nog een keer doen is hij uit. Heel snel indrukken is standby en dan heel snel weer indrukken is die aan, alleen dan duurt het toch ook weer een tijdje dat die aangaat. Het paren van dat ding vind ik niet zo handig, tenminste ja, de fantastische iPhone'ers onder jullie die uh, zetten dat ding natuurlijk, die hebben dat bluetooth uh, to toetsenbordje natuurlijk uh, zo aangesloten. Ik vind het, uh, nou ik ben er niet goed in. Het lukt me wel, maar uh, echt handig is het niet. Dus dan moet je misschien, uh, misschien even wat, wat, wat oogjes halen Of wat, nou ja, iemand die er handig mee is. Um, waarom ik dat dus uh, echt een handig ding vind is. Omdat je als je motorisch niet zo met je handen uit de voeten kunt. Met veeg en uh, zwaai en graai bewegingen over je iPhone. Uh, dan zou dit een fantastisch uh, alternatief kunnen zijn. Uh, je hebt je iPhone, kun je in je zak houden met een oortje. En je kunt er echt alles mee doen. De teksten schrijven, de hele sodomitische boel, dat gaat echt goed. En uh, ja, het is klein, het is een heel licht dingetje. En ja, dat vind ik toch ook wel heel wat. Uh, voor mensen die uh, eventueel de gebruiksaanwijzing zouden willen lezen die bijgeleverd is... Uh, daar zullen de tekens van, de, van het toetsenbordje wel uh, beschreven staan. En op een andere manier, maar als je gewoon de gebruiksaanwijzing uh, neemt die uh, voor uh, blinden is gemaakt... of in elk geval voor uh, mensen die daar minder gebruik van kunnen maken door erop te kijken... Uh, worden de toetsjes dus aangeduid met uh, L1, L2, L3, L4... en dan uh, B1, B2, B3... Daaronder B4 bij 5 bij 6 enzovoort enzovoort. En dan rechts de toetsjes R1, R2, R3, R4 onder elkaar. En omdat het toetsenbordje zo'n eind in prijs is gezakt, meende ik dat ik er toch even aandacht aan wilde besteden. Ik weet dat Henk Buurma het verleden jaar een podcast over gemaakt heeft. Ik had eerder het idee dat hij voor Radio Veronica iets had gemaakt en dat hij een toetsenbordje ging demonstreren. En waarom ik het nu ook niet demonstreer met de iPhone is, omdat het natuurlijk onzin is. Want als ik iets aanzet of uitzet. dan kan ik dat natuurlijk ook met mijn vinger doen. Dat hoor je toch niet wat ik doe. Ik, je hoort alleen het resultaat. Nou, dat, uh, het werkt snel. En uh, ja, ik, uh, het opladen dat duurt ongeveer drie uur. Dat, of dat lang is of niet, ja, nou oké. Okay. Goed, kan via je computer, kan via gewoon een opladertje uh, die je los hebt liggen. Geen probleem. Je kunt hem ook tijdens de oplader gebruiken. Dus je zegt nou ik ben toch thuis. Dan, blijf je de, dan heb je dat ding in de lader hangen als je dat wilt. En je zit al boven of wat dan ook. Dat is geen enkel probleem. Ik ben er persoonlijk erg gek mee. Het werkt goed. Uh, het werkt stabiel dan ook als je in een uh, situatie zit. Dat je in een, uh, in een hobbelige auto zit die over een zandweg gaat. We, ik zeg het omdat het, me, omdat het me echt overkomen is. Dan werkt het ook goed. en Dan kun je ook je dingen doen. Die je dan met gebaren toch misschien wat minder makkelijk zou kunnen. Het is niet zo dat ik uh, uh, zou zeggen van nou ik uh, zou mijn iPhone uh, alleen nog maar met die toetsenbordje willen gebruiken. Dat is natuurlijk onzin. Als ik lappe tekst dik dan heb ik toch mijn grote Apple toetsenbord. En als ik dat mijn iPhone gewoon even meeneem, dan, dan maak ik natuurlijk gebruik van alle gebaren, veegzwaai en draaibewegingen die er maar zijn. Maar. Je kunt met dat, eh, met dat kleine toetsenbordje ook heel simpel bij eh, dingen komen als een rotor taal veranderen en alles. Het is allemaal, je drukt op een knopje, dan kun je met eh, nul en, en, en een hekje, kun je de waarde veranderen. Of je hebt hem op de staan, of je, je hebt hem op de rotor staan. En eh, nou, dan kun je dat heel makkelijk, kun je binnen die rotor kun je dus, ja wat wil je veranderen. Nou, en dat gaat ongelooflijk snel. En het op een heel klein oppervlakje, een Daarom heb ik er aan, eh, eigenlijk aandacht voor willen vragen, want het is natuurlijk een bak geld, dat blijf ik zeggen, maar het is de moeite waard als je, eh, ja, als je, als je daar echt veel mee werkt, dan zou het een welkome aanvulling kunnen zijn. Uh, dat is mijn bijdrage. Eens even kijken. L... Herman, dankjewel. Bruno schreef al toen jij het had over die ABC-methode. Hey, dat is de SMS-methode van de Nokia. Inderdaad. Dus de mensen die daar ooit veel mee hebben gedaan. Die zullen snel op dit toetsenbordje uit de voeten kunnen. Ja, nou, uh, uh, nogmaals hartelijk dank. Vindt vind het een leuk ding. En uh, misschien moet ik hem maar eens gaan aanschaffen. Maar eerst maar eens even kijken of er... ...nog wat geld over is na de verhuizing. Uh, zijn er nog mensen die... Uh, ...vragen hebben aan Herman hierover... ...of op en of aanmerkingen? Uh, ik had er zelf één. Uh, je had het over de handleiding. Is die te vinden... ...op de website van Freedom, neem ik aan? Daar heb ik niet gekeken. En, uh, nee... ...heb ik niet gekeken. Nee, er is wel een linkje... Die kan, ik dat, ...die kan ik al sturen. Die heb ik al staan. Maar als jij... ...als jij uh, RIVO MQ1000... ...intikt in het uh, Google-vakje... ...dan is de eerste... ...staat al guide en dat, dan, dan heb je... ...dat is al raak. En dan heb je hem. En als je... Uh, ...je moet het... ...en dat is er ook weer... ...ja, nou goed, laat ik, laat ik geen firma's afvallen... ...maar als ik zo'n keyboardje koop... ...dan hoor jij gewoon een, een, een mailtje te krijgen... ...waarin gewoon die gebruiksaanwijzing ...gewoon keurig geleverd wordt... ...dan moet je wel om vragen. Hè? Je moet overal om vragen tegenwoordig. En zelfs om de vragen beantwoord te krijgen... ...moet je ook bij Freedom gaan vragen... anders dan... Duurt dat ook 14 dagen als je het tenminste weer opnieuw vraagt? Anders hoor je nooit wat. Dus dat, maar ja, dat is, dat is bedrijven-eigen, dus dat, is, uh, dat, uh, dat zijn we zo zachtjes aan wel gewend. Maar uh, je kunt hem heel makkelijk vinden. Hij is voor iedereen, uh, je kunt hem ophalen. Je hoeft helemaal niet uh, zo'n ding al te hebben. Uh, dus dat, dat is geen enkel probleem. Ja, ik um, begrijp dus in ieder geval, um, je mag geen dikke vingers hebben, neem ik aan. Want je zei al, van als ik gewoon lange teksten invoer, dan doe ik dat gewoon met mijn Apple-toetsenbord. Uh, en de andere vragen weet ik nu even niet meer, dus daar denk ik nog even over na. Ja, ik wil even één ding zeggen, ter voorkoming van verkeerde beschuldigingen. Uh, het was geen podcast van Henk Buurma, die, die ik alleen van naam kende. Het was er eentje van Henk Abma, en die werkt bij Freedom. Astrid helemaal gelijk, is ook zo. Van Henk Adma was hij. Ja, ik ben daar, ik, ik verwaar die namen heel vaak. En ik weet, ik ken ze allebei, dus <laughs> excuus daarvoor. Henk Adma. Ja, het was op zich goed bedoeld hoor, dat hij dat, dat, hij dat podcastje maakte. Alleen, ja, ach. Dat is niet echt, ja, goed. Um, zo uh, nou, dikke vingers, nee, dat valt wel mee. Ik, uh, je kunt het je kunt natuurlijk best... Uh, uh, tekst optikken, alleen dan moet je dus in die ABC-code, moet je moet je wel goed uh, ingevoerd zijn. Nou, ik kan het vrij snel. Uh, dat moet ik zeggen. Maar om nou te zeggen van nou ik ga daar nou iets lekker een, een A4'tje mee wegrossen. Nou, ja, dan heb ik dan heb ik mijn Apple keyboardje wel. Dat vind ik dan toch, dat tikt wat grievelijker. Maar. Nee hoor, je kunt, uh, je kunt er met aardige toppen uh, van je vingers, kun je, er, uh, kun je erop zitten. Dat vind ik ook het voordeel en dat vind ik bij die toetsenbordjes, die kleintjes, dat is echt priegelwerk. Daar zit je echt te knoeien en ja, je zult er best handig in worden, maar dat is bij dit toetsenbordje niet het geval. Je hebt echt, uh, je hebt echt een toets onder je vinger en je voelt hem ook echt naar beneden tik. Ja, ik heb nog wel even een aanvullende vraag betreffende die, uh, die sms-methode. Je had namelijk vroeger uh, in de oude telefoons gewoon sms'en zoals Herman dat nu doet. Uh, twee keer op de B, twee, daar kreeg je de A, drie keer kreeg je de B enzovoorts. Maar dan hadden ze in de telefoons software ingebouwd. En ik vroeg me af of ze dat bij dit keyboardje ook hebben ontwikkeld. Want daar zou dan een app voor moeten komen. Dat is de zogenaamde T9-editor, werd dat genoemd. En dan kon je gewoon letters intikken in een bepaalde volgorde door één keer op de betreffende toets te drukken. Dus wilde je bijvoorbeeld AAP schrijven, dan deed je... Euh, nou ja, dat is niet zo'n goed voorbeeld, maar... Ja, ik, ik was er nooit goed in, maar het, mensen waren daar wel heel handig, werden ze daarin. Dan kon je namelijk veel sneller woorden tikken, omdat het woordenboek bedacht, gezien de uh, lettercombinatie die je maakte, dat hij de goede letter erbij zocht onder de betreffende toets. Ik vroeg me af of ze zoiets er ook nog in gebakken hebben. Nou, dat zit volgens mij niet in het toetsenbordje, dat heb ik niet ontdekt. En dat heb ik ook nergens uit de handleiding kunnen uh, vinden, Bruno. Uh, volgens mij is er een dergelijke methode die je uh, in je iPhone kunt aanzetten, voor, dat je voor jezelf bijvoorbeeld met een bepaald uh, lettercombinatie, dat die dan een heel verhaal uh, voor je neerzet. Ja, dat is volgens mij wat beperkt. Dat is gewoon uh, dat je zelf kunt programmeren. Als ik ABC intik, dan bedoel ik... Uh, uh, ja, uh, uh, uh gvb intikt dat hij er dan de groeten van Bruno van maakt dat is het volgens mij meer dat zijn echt vastgestelde dat heet de echte t9 editor dus misschien als je op t9 gaat zoeken in de App Store dat er wel iets is want er moet per taal natuurlijk ontwikkeld worden want die woordenboeken die moeten gewoon heel veel woorden kennen en gewoon aan de logica van de toetsen die hij aanslaat zelf een woord gaan verzinnen ...en kwam dan niet het juiste woord eruit, dan kreeg je meestal een soort keuzemenuutje... ...en dan kon je, ik dacht met het sterretje of het hekje, kon je dan uh, het juiste woord uh, uit een lijstje kiezen. Ja, klopt. Ik, ik, ik, ik heb het zelf nooit gebruikt. Ik geloof wel dat uh, Talks, dat draaide ik op de Nokia, dat wel uh, ondersteunde. Uh, nou, dat is misschien een goed idee. We zouden eens kunnen gaan zoeken... Ik wou eens vragen, is die handleiding heel groot of zou je die uh, aan een mail in het VOA-forum kunnen hangen? Want ik denk dat daar wel behoorlijk wat belangstelling voor zou kunnen zijn, ook van mensen die hier niet in de chat zitten. Zouden we Zouden ook de link kunnen sturen helemaal naar het forum? Ja, nee, die handleiding is niet zo groot hoor, als dit. Dat, uh, dat gaat wel lukken. En ik heb een heleboel rotzooi, heb ik eruit. Ja goed, het kan. ik kan het ook linkjes sturen. Ik kunt het gewoon zelf even bekijken. Uh. Waarom dat ding zo duur is, dat weet ik dan ook nog wel. Dat is omdat het een bepaalde, ja, dat zou een exclusief toetsenbordje zijn. Hij zou alleen in Zuid-Korea te koop zijn. En via, via Freedom Scientific en die exclusiviteit, die moet je dan betalen blijkbaar. In elk geval, die hij is zo exclusief geweest dat hij in elk geval toch een aardig stuk in prijs is gezakt. <laughs> Ik heb ook nog wel even één klein vraag. Dat was die andere vraag. Um, als, ik zo, als ik die toetsenbordjes bekijk, dan vind ik het dan heel prettig dat er één toets zit. En die zit meestal linksbovenin. Dat dat de home toets is. Oftewel de thuisknop. Dus als ik daarop druk, kom ik gelijk uit mijn appjes enzovoort. Uh, zit die daar ook op? Of uh, moet ik daar mijn toetsencombinatie voor gebruiken? Nee. Die zit er wel op. Uh, dat is het uh, cijfer 8. De 8 één keer drukken is thuis, twee keer 8 is, is je apkiezer. Dus dat is allemaal helemaal geen probleem. Dat gaat hartstikke mooi. Oké okay, Herman, nou hartstikke bedankt. Mooi. We hebben weer een, een, een leuk itemje erin zitten. En ik ben ook wel nieuwsgierig geworden naar dat ding. Oké okay, jongens, als er nog dringende vragen zijn aan Herman, dan geef ik nog één keer de microfoon vrij, want het begint alweer aardig op te schieten in de tijd, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Ja, ik heb inmiddels al een T9-SMS-app gevonden, Herman, dus in combinatie daarmee zou het best eens kunnen werken. Nou, ik ben heel benieuwd, Bruno. Oké, okay, kijk, zo, dat is mooi, zo gaat-ie. Um... Oké, okay, dan gaan we naar het volgende. Dat was thuisbezorgd. Ga de microfoon even vastzetten. Vragen. Zijn er ook gewoon van die telefoonkeyboardjes te koop? Dus waar alleen het numerieke toetsenbord op zit. Om. Uh, <clears throat> ja, dus dat je straks gewoon sms'jes letters schrijft. En hoeveel kost het om voor zo'n toetsenbordje? Uh, Phil, hou me even vast voor, uh, voor de vragen uit de chat. Je zou hem ook in het forum kunnen stellen. Want daar is ook al heel veel geschreven over toetsenborden. En... Uh, ik, ik dacht niet dat er echt van dat soort kleine toetsenbordjes zijn... die, die alleen maar een numeriek toetsenbord hebben. Dus we kunnen daar straks nog even op terugkomen aan het eind van de chat. Ja, de thuisbezorgd. Die is, uh, ik denk inmiddels alweer ruim een jaar geleden... besproken door, uh, door Nussel, een uh, collega van ons... die bij de... in Seist werkt. En... Um, ik heb hem eerlijk gezegd zelf nooit echt uh, gebruikt. Wel meegespeeld, maar nooit echt iets besteld. Uh, ik begreep van Astrid dat ze hem wel gebruikte. Astrid, ik weet niet of je kans ziet om even mee te kijken. Ik ga hem in ieder geval nu openen. Deze is er. Winkelen map. Zeven apps. Mijn winkelen map. Winkelen. Geopend. Albert Heijn. Apple Store. Supermarkt Plus. Showboard. Marktplaats. Thuisbezorgd. Thuisbezorgd. Daar is hij. Thuisbezorgd. Back. Knop. Location. Knop. Bovenin de location knop. Lelystad. Daar ben ik. Locatie. 8242. Dat is mijn postcode. Ook dat klopt. Zoek een restaurant. Textveld. Nou, we gaan even niet zoeken. Normal red. Knop. Normal red knop. Nou, die herken ik eerlijk gezegd niet. Gepetto. Jol 37. 10. Lelystad. Bestel vooruit. Voetrekker, symbool. Cepetto, dat is een pizzeria. Geselecteerd. Favorite gray. Knop. Knop. Oh, wacht even. Bruno is aan het tikken. Dat hoor ik er nu dwars doorheen. Anadolu de Koopmanstraat 7, Lelystad. En geopend. bakkerij. Favorite gray. Knop. Favorite gray. Knop. Dat is de... Uh, die was al zo. Uh, daarmee zet je een restaurant in je favorieten. Joyce die Corner. Kolkweg 20, 17, Lelystad. Bestel vooruit. Favorite gray. Knop. Je hoort iedere keer tussen dezelfde volgorde. De Nelis, de stelling 1226, Lelystad. Bestel vooruit. De stelling, daar heb ik vroeger gewoond, het is blijkbaar een snackbar die er nog steeds is. Veveringsgreep-knop. Mistel, de stelling 1232, Lelystad. Bestel Veveringsgreep-knop. Shanghai, Waagpassage 7, Lelystad. Bestel nou, vooruit. We zijn nog keurig alle, alle, mist, knop. alle dingen knop. weer. Dus gray, ik ga even Gepetto. Lelystad, locatie 8000, zoek een rest op normal hit. Gepetto. Jol 37, Ik 10, hem door. Lelystad, gepetto. Back,knop. knop. Een backknop, gepetto. Vorige. Zoek een product, tekstveld. Normal knop. Info-normaal, knop. Italiaanse pizza. Ik ga straks even op die knoppen drukken. 33 cm doorsnede. Producten in deze categorie zijn alleen te bestellen tussen. 5, Bambino, Kinderpizza oh. met de mat, knop. Margarita, tomaten, extra kaas, afbasket. De grap was dat in de vorige versie kon je uh, door koppen te snellen, uh, kon je de verschillende categorieën producten vinden. Ik ga dat eens even proberen. Volume. Interpunctie, kopregels, oh. Pasta's, salades, toptekst. Ja, dat doet hij dus nog steeds. Overig, totekst. naar overig. Bier, blikje, 1 euro. Overig, abbasket, knop. Gepette salade, 5 euro. afbasket, knop. Het basket. Dat is nieuw. Ik zag niet dat ik dat bovenin zag staan, dus ik ga even weer terug naar de pizza's. 5 euro. At basket. Knop. Overig. Koptex. Sparenrips. Sparenrips door. Kop niet gevonden. At basket. Knop. Back. Knop. Gepetel. Voorlijker. Zoek een product. Normal red. Info normal. Italiaanse. Producten in deze categorie. Bambino. At basket. Knop. Ja, het basket. Margherita. Tomaten. At basket. Salami. Tomaat, kaas en extra salami, 7 ,80 euro en cent. Nou, dat lust ik wel. Ik, ga eens even, ik weet niet of ik hierop kan tikken. We hebben natuurlijk een app basket en dat gaan we zo doen. Maar ik ga het eerst even hierop tikken. Salami, 7,80. euro en cent. Dat doet hij. Dan krijg ik dus keurig de prijs. Normaal red, knop. Eventuele extra ingrediënten. Toppings normaal, knop. Toppings normaal, knop. Toppingsnormaal, knop. toppingsnormaal, knop. Dat zijn allemaal knoppen. Toppings Toppingsnormaal. toppings Toppingsnormaal. Nou, dat zijn helemaal Toppings Toppingsnormaal. toppings Toppingsnormaal. toppings heb ik er wel, iets niet Knop. annuleren. niet doen. Oké. Okay. Dit ziet er niet lekker uit. Normaal. Even toppings Even Salami, euro en cent. Ik kan niet terug. Normal red, knop. Eventuele extra ingrediënten, normal red. We pakken even die normal red dan maar, ik word hier niet echt heel blij van Bet. tot op heden. Gepetto, vorige. zoek een product. Oké, okay, die normal red die brengt me terug in ieder geval. Ja. 33 producten, bam, afbasket, margarita, tomaten, extra kaas, A basket. salami, Oké. Okay, knop. Het basket ga ik nu doen. Salami, 7,80 euro en normal red. Eventuele extra ingrediënten. Toppings. No Toppings. Toppings. Dus hier weer. Knop. Kom ik in datzelfde scherm. Toevoegen. Knop. We zullen maar toevoegen doen. Back. Knop. Gepetto. Vorige zoeken Normal red. Knop. Nu ben ik weer. Info normal. Knop. Bij petto. Um... 7 ,80 euro en cent. 1. 7 euro. Categorieën. Top. Beoordelingen. Top. Basket. Knop. Uw bloksaas. 0,75 euro. Ad basket. Beoordelingen. Top 1. Categorieën. Top 7 euro en 80 cent. 1 onderdeel. Top 3 van 3. Oké. Okay. Hier ga ik op dubbel tikken. Back. Knop. Gepetto. Op de prijs. Dus, de vorige. Die stond helemaal rechtsonder in jouw bestelling. Mijn bestelling. Verwijder salami. 7 euro en 80 cent. Salami. 7 euro en 80 cent. De zorgkosten. Gratis. Totaal. 7,80 euro. Bestelknop. De bestelknop. Nou, dat doen we dan maar. En nu krijgen we waarschijnlijk een bekende formuliertje. Gepetto. Volgen. Bezorgadres. Voornaam. Verplicht groter dan. Tekstveld. Nou, dit ziet er dus nog redelijk uit. Um, ik heb de indruk dat er misschien wel wat rare knoppen zijn bijgekomen, maar dat die nog steeds werkt. Um, ik ga de microfoon losgooien, want anders dan ben ik veel te lang met deze er bezig voor mijn gevoel. Het lijkt dus nog steeds te werken, maar ik ga de microfoon even aan Astrid geven, want Astrid, jij zei dat je deze nog wel eens gebruikte en heb jij nu rare dingen gehoord. Ik heb voor mezelf nog het gevoel dat ik hem nog steeds kan gebruiken, uh, wat ik net al zei, uh, ondanks het feit dat er dus wat knoppen bij zitten die ik volgens mij niet eerder gezien heb en die niet goed gelabeld zijn. Komt. Ja, ik heb hem uh, recht in het verleden een aantal keren gebruikt. Vond ik hem heel toegankelijk. Het ging heel goed. Ik, zit, ik heb hem uh, na de update eigenlijk niet meer bekeken. Ik, zoals gezegd, ik ben het vergeten. Ik zou het deze week doen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb hem nou net even aangezet. Ja, ik, ik moet er even rust, wat rustiger naar kijken. Maar uh, ik, het werkt nog wel. Maar ja, je kunt het ook, ook op de pc doen. Maar... Nou, ik, uh, ik weet het niet. Ik hoor ook allemaal rare dingen. Dat, dat moet ik wel zeggen. Ja, ik dus ook. Ik kom er dus nog wel uit. Um, ik, ik ben, wat ik al zei, ik heb nog nooit eerder helemaal uh, tot uh, het einde doorgevoerd. Ik ga dat wel in, want wij halen wel eens bij Ciappetto een pizza, aangezien ze op dinsdag en op zaterdag allemaal een eenheidsprijs hebben van 6,95 euro. Dus dat scheelt dan weer bijna een euro voor die pizza en lekker met salami en zo. Dus ik ga het denk ik wel eens een keer proberen. En dan kijken of ik er echt doorheen kom. Uh, Oké, okay. zijn er nog meer mensen die iets willen vertellen of iets weten over deze app? Voor mezelf vraag: kun je misschien anders hem uh, downgraden, dus dat je naar een oudere versie uh, terugschakelt. Oh ja, en over het vorige, omdat ik toen uit de, ja, uit de room ben gegaan, omdat ik uh, ja, het niet meer helemaal goed liep. Uh, over het telefoontoetsenbordje waar ik het over had. Heb je gewoon zo'n nummeriek telefoontoetsenbordje, want dat is misschien met bellen en dergelijke is het ook uh, heel handig. Welke de moet ik dan weer denken. Oké, dan zullen we hem nou van de spreek af. Of letter ja, ik heb even gekeken, maar het, het moet eerlijk zeggen dat het toch wel goed werkt, want uh, ik heb even mijn favoriete restaurant ingetikt en uh, daar kwam ik uh, heel snel te pakken en ik kan gelijk uh, alle heerlijke wokgerechten bestellen. Dus ja, dat is natuurlijk toch wel erg leuk. Ja, oké. Okay. Die indruk had ik ook. Er zitten wel wat, wat knoppen die niet goed gelabeld zijn bij, maar hij werkt nog steeds. Nou, dat is mooi. Uh, veel, uh, ik zou zelf niet zo'n toetsenbord weten. We schorten dat even op tot uh, de vragen uh, die uit uh, de chat naar voren komen. Um, ik laat nog één keer de microfoon los in verband met thuisbezorgd en als er dan niemand is, dan mag Nensen pakken. Even nog één vraag. Uh, hoe zit het met de betaling? Moet je vooruit per Ideal betalen of betaal je aan de courier? Astrid, dat weet jij vast. Dat weet ik zeker. Je kunt uh, uh, aan de courier betalen, je kunt met Ideal betalen. Maar je, en je kunt, als je aan de courier betaalt, dan vragen ze: wilt u uh, kom, gepast betalen, dus uh, 20,35 euro 35 of zo? Of wilt u met 25 euro of met 22,50 of wat dan ook? Zodat ze kunnen zorgen dat ze uh, voldoende wisselgeld bij zich hebben. Oké, okay, en pinnen bij de koerier, kan dat ook? Eerlijk gezegd uh, weet ik dat niet. Dat heb, ik heb dat nooit gedaan. Ik geloof ook niet dat dat erbij stond, maar dat weet ik niet hoor. Tegenwoordig met die draagbare pinapparaten, je weet het, je weet het nooit. Nou ja, en dat zal ook wel van het restaurant afhangen. Want ik begrijp dat er verschillende soorten restaurants Het is niet één keten die dit doet, hè? Nee, het zijn allerlei heel, heel uiteenlopende restaurants. En ja, je moet natuurlijk wel bij het Indiase restaurant, waar ik hier regelmatig bestel. Dan moet je toch wel, nou ja, zeg maar een half uur, drie kwartier van tevoren bestellen. Dat is nogal logisch, natuurlijk, hè? Maar ze, ze zijn behoorlijk stipt, hoor. Kan ik je vertellen? Nou, ik ga het zelf ook wel een keer proberen, want in ons vorige adres hadden we uh, een Chinese restaurant op uh, twee minuten lopen afstand en nu niet meer. Dus als we weer een keer een Chinese willen halen, ga ik dat toch met dit appje doen. Ah, ik vind het uh, ook wel een uh, interessante optie. Het is thuisbezorgen of thuisbezorging? Thuisbezorgd. <laughs> Oké, okay, nog weer anders. Bedankt. Arts de Longelli, goedemiddag. Uh... Welk restaurant? Uh, wat is jouw favoriete restaurant? Want jij komt uit Den Haag, toch? Ja, ja nou ja, dat restaurant is in Voorburg. Dat heet Zenwok. Z-E-N-Wok. En thuisbezorgd is met een D, hè? <lacht> ja, god, nou, sorry, ik dacht dat jij altijd naar Duitsland ging. Nee, daar hebben ze een nouvel cuisine. Dan heb je in het noordoosten twee spersiebonen. En verder uh, moet je maar zien dat je bij de kroketten ten rest je baag krijgt. En bovendien, dat is wel makkelijk thuisbezorgd natuurlijk, het is vrij licht. Ja, maar ja, de, de, de, de, de, de prijzen lopen meteen in de twee, drie, vier cijfers. Oké, okay. dat was thuisbezorgd. Uh, Nens, ik zou zeggen, maak ons blij met het maken of gebruiken van groepen... Op de iPhone als het gaat om contacten, oké. Okay, even een vraagje vooraf: uh, dat wat we hebben beloofd, wil ik zeker even doen via de Mac, want daar kan ik heel kort over zijn. Maar dat appje OneTap Context uh, Contact. Talk, talk, talk, talk, talk. Nou ja, mijn Engels is niet zo goed. Um, zal ik die voor volgende week doen? Alleen dan uh, wil ik nu alleen zeggen dat die nu op dit moment gratis is en anders 89 cent is. Is dat een idee? Ja, dat kan, want het is alweer bij vieren en we zijn er nog niet. Trouwens, nou, je mag hem ook wel doen hoor, kan ons het schelen. Um, even voordat je dan begint, ik heb daar net natuurlijk even op gezocht: op OneTap Contact en ik vond hem um, voor inderdaad 89 cent en een OneTap contact, one contact Light. Die was gratis. Dus ik weet niet over welke versie je het hebt, maar ik heb in ieder geval 89 cent moeten betalen. Nou, dan moet je even kijken of het wel dezelfde is als de mijne, want uh, er was geen light versie. Um, nou, dan ga ik maar starten, dan moet ik hem even voorzetten. Oké, okay, um, waar het over ging, wat, ik, uh, wat mij opviel, tenminste, ik gebruik niet zoveel uh, mailgroepen, zeg maar. Uh, ik na uh, heel veel mensen te, uh, te, een mailtje te sturen. Dus uh, eigenlijk kwam ik daar nooit. En um, nou ja, toevallig van de week had ik het wel nodig. Dat ik dacht van ja, ik vind het toch handig om even een groepje aan, van iemand aan te maken van twaalf personen. En uh, toen, ja, uh, daar ben ik dan weer dom in, maar daar heb ik dan weer niet gekeken. En dan denk ik, oké, okay, nou dan ga ik naar mijn uh, iPad en dan zie ik uh, in mijn contacten dat ik groepen aan kan maken. Nou ja, de, natuurlijk is dit al eerder besproken, de derk, dat is natuurlijk niet groepen aanmaken zoals je denkt groepen aanmaken. Die groepen aanmaken in contact, uh, in contacten, sorry, zo moet ik het zeggen? In contacten, de contacten app op uh, je iPad of iPhone, die is alleen maar om het... Uh, ...om het wat, uh, hoe noem je dat... ...te sorteren, zeg maar, op groepen. Maar voor de rest kun je er niet een, een mail sturen... ...naar die bewuste groep. Tenminste, niet dat ik weet. Uh, dus ik ging op onderzoek uit... ...want ik dacht, ja, dat is ook leuk... Uh, ...maar ik wil het wel op die manier gebruiken. Nou heb ik er een, een tipje over gelezen en die tip wil ik graag kwijt en uh, die gaat voornamelijk over de Mac, want ja, ik gebruik voornamelijk de Mac-computer. Uh, wat doe je? Je gaat naar de adresboek op je Mac. Dat is ook een app. Die is standaard gewoon op de Mac aanwezig. Je gaat naar de adresboek. Daar vind je al je contacten. Daar voeg je een contact toe. En je doet het volgende. Je pakt dus gewoon, zoals je altijd, een contact toevoeg, uh, de toevoegen knop en vervolgens um, Vul je in, de, in waar je normaal gesproken één e-mailadres invult. Vul je alle e-mailadressen in van degene die je als groep wil laten vormen. Dus zeg uh, ik wil bart1apenstaartje uh, gmail.com en bart2apenstaartje gmail.com wil ik toevoegen aan de groep. Dan doe ik dat door uh, ze te scheiden met een komma en een spatie ertussen. Dus in dit geval bart1apenstaartje gmail, comma, spatie, bart2apenstaartje gmail.com. .nl en dan komma en vervolgens eventueel de volgende. En um, die sla ik dan op onder de naam. Uh, ik had in dit geval de adviseurs nodig. Dus ik heb het adviseurs genoemd. Dus in plaats van dat je de naam geeft Piet uh, Klaas, geef je hem de naam adviseurs. En uh, vervolgens heb ik hem opgeslagen. Um, dan hebben we het over het uh, synchroniseren van je adviseurs. Adresboek, dat gebeurt automatisch als je bij iCloud bent aangemeld. Daar wil ik het ja, misschien wel volgende week eventjes over hebben: over de Windows-computer, hoe je dat dan regelt, zeg maar dat synchroniseren van je iCloud-account, hoe dat mogelijk is. Maar bij de Mac gaat dat uh, eigenlijk simpel, omdat je zodra je, je op de Mac aanmeldt, op de iCloud, uh, heb je daar toegang toe. ...dan synchroniseert hij dat met de contacten op mijn iPad in dit geval... ...en in de iPad uh, is hij dan toegevoegd als een, een, ja, niet als een groep... ...maar als een gewone gebruiker, een individuele gebruiker. Maar als ik vervolgens naar de mail ga en ik typ daar adviseurs in... ...dan pakt hij heel de groep mee. Dus dan doet hij een mail sturen naar alle uh, mensen die in die groep zitten. En dat is uh, hoe je doet als je het gedoet met de standaard dingen op je iPad of iPhone... Vervolgens dacht ik, ja, uh, Dirk heeft het al eens eerder besproken. Die heeft al eens een, een uh, appje besproken waar je groepen kunt aanmaken en mailen, als ik mij goed herinner. Ik weet niet meer precies welke dat was, maar hij heeft er in ieder geval één besproken. Dan was ik gisteren toevallig eventjes in de Find Free apps aan het snuffelen. Dat is mijn hobby. En daar vond ik de, inderdaad, de OneTap contacts. En uh, hoe je dat schrijft is O-N-E-streepje. T-A-P. en dan uh, een spatie contact met de C-O-N-T-A wat is het? A-C-T-S is het hè um, ik ga hem even opstarten licht rond. zoekveld Oké, okay. wat kiezen ik zal even mijn ding harder zetten andere kant op Beste zoekresultaat, ohne tuner, best... Meer, wat, spel, beste zoekresultaat, tek, ohne topcontact geselecteerd, stand. Oké, okay, even kijken. Tekens, woorden, tekens, What? taal. Hier, standaard taal, en wel, British English, Nederlands. Sorry, mijn taal stond even iets verkeerd. Uh... Containers. Oké. Okay. Uh, wat je hebt dan, uh, wat er opent is eigenlijk de contacten die al aanwezig zijn in mijn contactenadresboek, zeg maar, in de contacten, sorry, app die al standaard bestaat. De allereerste knop die ik tegenkom heet de toolknop. Als ik daar op tik... Kom ik in een, uh, ja, een zijschermpje, ik doe dit even op de iPad, hè. dus uh, dat zal iets anders uitzien op de iPhone. Ik ben er ook wel naar benieuwd hoe dat er dan al uitziet. Maar vervolgens schuif voor mij zeg maar, uh, het gedeelte waar ik net in zat naar rechts en vervolgens krijg ik links weer wat keuzes. Left ADD, knop. Uh, hier hoor je al ADD, oftewel ADD, hier kan ik een groep toevoegen. Left ADD. En ik kan ze editen, wat weer te maken heeft met uh, bijvoorbeeld hernoemen of dat ik uh, de uh, mensen uit ga halen of uh, uh, dat ik ze wil verwijderen, dat soort dingen meer. Adviseurs. Nou, ik heb hier de adviseurs aangemaakt, dus die staat er al tussen. Ik ga weer terug, dat doe ik weer knop. door op de doelknop te schuiven. Dus ik left kan er even doorheen... Toolknop en ik druk daar weer op tool. en ik schuif weer in in de lijst. En, en nu staat hij linksboven in mijn toolknop. Als ik hier ah, doorschrijf, kom ik op de koptekst. Vervolgens vind ik aan de rechterkant de toolsknop. En in de tool, toolsknop uh, vind ik weer een andere opties die ik wel erg leuk vind. Tools. Utilities. Koptericht settings. Google contact sync. Knop. Ik kan mijn uh, Google contacten uh, synchroniseren hier met één tik. Oh dit Knop. Ik kan ook mijn, uh, hoe noem je dat, mijn contacten hier in één keer backuppen, dus als ik hier op dubbel tik. Bakken contact, cancel, knop. Bakken contact, bakken, knop. 37 slash 37. Hij heeft er dus 37 van mij uh, in één klik heb ik dat uh, gebackupt. En vervolgens kan ik zeggen. Send e-mail van oh. 37 cent van send e-mail. Kan Kom. ik zeggen, send e-mail. En vervolgens gaat hij dat uh, converteren en zet hij in de mail. Kom. Een VSF bestandje waar heel mijn uh, al mijn, uh, hoe noemen we dat? Mijn contacten in zitten. Die ik vervolgens weer ergens anders kan importeren als ik dat zou willen. Maar het is een hele mooie backup. ...die ik heel snel heb gemaakt in deze optie. Ik ga weer even terug. Okay, knop. Verwij verwijder concept. Backup contacts. Cancel. Cancel. Ik ga weer even knop. naar linksbovenin terug naar het uh, scherm waar utilities. ik net in zat... Tools. ...in de utilities. Knop. Oh, knop. Ik stond op de one-tap backup. backup. De knop. advanced backup. Wat is het verschil daar? Nou, daar kan je zeggen van oké, okay, ik wil niet alle contacten toevoegen... ...maar ik wil er een aantal toevoegen in mijn backup... Uh, en dat is eigenlijk het Advanced gedeelte. Import contact. Nou, dan is er ook nog een optie import uh, contact. Dus met andere woorden, ik kan zo'n uh, zo bestandje ook importeren. Favorieten knop. Ik kan favorieten aanmaken. Homescreen icon knop. Ik kan een homescreen icon aanmaken. Uh, die heb ik aangemaakt, maar kon hem niet meer vinden. Mijn iPad staat heel vol. Dus ik weet niet of die plek had om dat voor elkaar te krijgen, dan. Laat de contact, knop. Dan zit er ook nog clean up context in. Oftewel uh, het opruimen, het uh, opschonen van je contacten. Recently added context. Knop. En recently added context. Oftewel uh, pas toegevoegde contacten. Dus er zijn een aantal extra opties. Ik All ga tools. weer terug naar de tools. Dubbele Tool. tik. All Tool. En ik kom weer in het beginscherm. In het beginscherm uh, heb ik dus die linker heb ik daar tools staan. En de tweede knop pas ik door All heb. Context. Tools. Knop. was de knop en die zit er rechtsbovenin. Vervolgens krijg ik een inname, e zoekveld. En uh, daarna krijg ik de hele rit Ach, de van, van Münster. adviseurs, computer toegankelijkheid. Krijg ik allerlei uh, adressen die in mijn adresboek staan. Uh, ook dit uh, adresboek heeft aan de rechterkant een tabelindex waar ik met een vegel omhoog of omlaag op alfabetische volgorde doorheen kan uh, scrollen. Vervolgens heeft hij onderin, heeft hij... Contact ADD, knop. Contact ADD, oftewel add. Dus het toevoegen van een contactpersoon kan ik hier links onderin voor mekaar krijgen. Kan ik gewoon iemand toevoegen aan mijn contacten. Dialen, knop. Dialen, oftewel dialer, Oftewel je telefoon uh, toetsen. Die kun je hier tevoorschijn halen en kun je ook een telefoontje plegen. Uh, ik zou hem niet gebruiken, maar hij zit er dus wel. En dit, knop. En dan zit er rechts ook nog de edit knop. Als ik daarop dubbeltik. Send massage knop. Hoor je dat je een massage naar iemand kan sturen, oftewel een message uh, uh, een boodschap kan sturen. Dat is dus een sms-boodschap. Je kan zeggen. Email. Knop. Stuur een e-mail. Groeping contacten, knop. En je kan het hebben over het uh, groeperen van contacten. contacten. En je kan delete contacten doen. Als ik delete contacten doe. Wat er dan gebeurt is dat er een soort aanvullingvakje voor de namen terecht komt. Dus als ik weer door de lijst heen ga... En als ik daarop dubbeltik, zet ik eigenlijk dat vinkje daarvoor aan. Met andere woorden, ik kan nu kiezen wie ik allemaal in mijn groepje wil hebben. Nou, ik zal er even een aantal aanwijzen. Deze wil ik erin hebben. Die wil ik er ook in hebben. Zo, nou, dan vind ik het wel weer oké. Okay. En vervolgens... Ga ik terug. Even kijken. Nee, ik wil ook oh, zitten in de delete. Sorry. Kan ik die mensen verwijderen? Als ik weer naar die rechteronder toets ga en weer die keuzes krijg, die edit knop. Bewerken knop. En ik kies nu voor groeping contacten. Dus net had ik delete contacten. Oftewel verwijderen. En nu doe ik het uh, groepen maken van de contacten. Ik pak weer even degene die ik net had. Ik dubbeltik op de naam Faciliteit. en er Absoluut. gaat een vinkje voor, uh, voor deze naam staan. Ik pak aanmerkens, aan ik dubbeltik erop. Nu vind ik gelijk aan mijn thuisknop als ik naar omhoog ga, vind ik in het, boven mijn, uh, in de, nou ja, in het midden van de onderbalk, zeg maar, vind ik daar nu kroeping. Daarnet stond er delete, oftewel verwijderen. Nu staat de kroeping, oftewel het maken van een groep. Ik dubbeltik daarop. Vervolgens... Knop. Kan ik zeggen, oké, okay, tot welke groep behoort deze? Dus wat uh, wel belangrijk is, is dat je net in het uh, icoontje tools, tool, niet tools, links bovenin, dat je daar al de groep hebt aangemaakt. En vervolgens dat kan ik zijn. zeggen, tot welke groep die hoort. En dubbeltik ik dat die zegt, daar moet die uh, toegevoegd worden. Vervolgens ga ik naar rechtsboven, knop. Knop. daar vind ik een dan knop... Uh, oftewel klaarknop. En ik dubbeltik daarop. En ik ben Console. er klaar mee. Al dat Ik uh, denk dat het een hele. Nou ik vind alles wat ik wil bereiken, kan ik ermee doen. En het leuke eraan vind ik dat je dus groepen kunt aanmaken, maar je kunt ook een backup maken en dat alles in één appje. En best wel op een eenvoudig meer, denk ik. Ik ben benieuwd hoe die werkt op de iPhone, want de iPad is altijd weer dat het uh, stukken schuift, zeg maar. Ik hoop dat hij die op de iPhone echt scherm voor scherm doet. Ik laat even los... Ik heb even meegekeken op de iPhone en het, het zag er eigenlijk net zo goed uit. Ik had uh, even een vraag uh, nog over het eerste stukje van jouw verhaal. ...met het scheiden van e-mailadressen uh, door comma's. Werkt dat, heb je dat ook op de iPhone geprobeerd... ...door dus een, een, zeg maar, een, contact, een nieuw contact in te voeren... ...en dan niet één e mailadres in te tikken... ...maar een komma en dan door te gaan? Nee, dat is dus niet mogelijk. Vandaar dat je het ook op de, sorry, dat was ik vergeten. Maar daarom moet je het dus op de Mac uitvoeren... ...omdat het niet mogelijk is op de iPhone, iPad of de iPod Touch. Oké, okay, nou, uh, dan, ik, ik vind het een leuke app. Het is alleen jammer natuurlijk dat die nog niet in het Nederlands is... Uh, alleen wat nu het verschil is dus uh, toen ik zocht op OneTap contacts vond ik 14 ik had alleen maar op OneTap gezocht vond ik dus OneTap contacts light en OneTap contacts gewoon en die was 89 cent en die light die was gratis en ik heb dus geen idee welke jij nu hebt en of er verschil is zou het niet zo kunnen zijn, want Nancy zei dat hij tijdelijk gratis was. Dat hij inmiddels niet meer gratis is. En dat je dus nu die light versie hebt als gratis variant. En dezelfde die Nancy al heeft voor 89 cent. Nee, er zijn er echt twee. Ik heb net ook gekeken. Als je op one tap Contact zoekt, dan krijg je inderdaad een stuk of 14 mogelijkheden. En als eerste krijg je inderdaad de 89 cent versie. En een paar uh, posities hoger vind je dan uh, de gratis versie. Die heb ik even opgehaald. Ik, uh, ja, ik heb hem net even zitten proberen, maar Nancy zat er doorheen te praten. Uh, <laughs> uh, dus ik, ik heb hem nog niet helemaal door. En uh, ja, wat het verschil is tussen die twee uh, begrijp ik ook nog niet helemaal. Maar het is wel een interessant uh, verhaal dit. Ja, dat, uh, daar, heb ik, daar kan ik wel iets mee. Ja, dus is dom. Er bestaat helemaal geen Light-versie of dat soort dingen meer. Dus het moet echt een optie zijn die, uh, die nu nog steeds gratis is. Tenminste, volgens mijn verhaal. Ik heb hem echt als. Uh, hij is gemaakt door Rebirth Up, Apps. Ik ga eens even kijken, want er zitten inderdaad ook uh, wat koppelingen met uh, vreemde namen in van die van ellenlange die, uh, codes. Dus uh, misschien is het toch wel een ander jaar. Maar euh, nou, dan zou ik dus die 89 cent versie moeten ophalen. Ook niet zo vreselijk erg natuurlijk, dan val je geen buil aan. Maar euh, het zouden misschien wel twee verschillende apps kunnen zijn, wie, zegt, wie zal het zeggen? Ja, ik euh, heb ook gekeken, tenminste ik zie het nu voor me. Er zijn er inderdaad twee. De eerste is die van 89 cent. En dan 1, 2, 3, 4. De vijfde app, dat is een light versie. En die is gratis. Ja, die eerste versie van 89 cent dus, dat is die, die versie die Nens net besproken heeft, want die heb ik erop staan en ja, ik, ik vind hem, hij is goed toegankelijk. Ik had wel in het begin net, op het moment dat je hem installeert en de eerste keer opstaat, vraagt hij natuurlijk of hij in je contacten mag gluren. Nou, dat heb ik uh, natuurlijk ja tegengezet, want anders heb je er tenslotte niks aan. En toen zag ik nog geen contacten. Toen moest ik even nog, dat stond ook op het scherm, moest ik met drie vingers van boven naar beneden vegen om de boel uh, uh, uh, te verversen. Hè? Iets dat je ook kan doen als je in je lijst met mails zit en zo. En toen zag ik ineens wel al mijn contacten staan. Maar er zitten een aantal dingen in die ik echt interessant vind. Die, die gewoon uh, ja, net zoals dat selecteren. En dat doet hij ook goed. Dat je dus als je uh, de boel wil opschonen. Dat je dus uh, makkelijk, uh, heel makkelijk contacten kan weggooien. En dat is uh, in de standaard app van de iPhone. Kost je dat behoorlijk wat tijd. Ja, ik heb inmiddels ook even gekeken. En inderdaad. Sorry Tom, maar inderdaad, er is nu een, een, gra een gratis en een niet gratis. Een light dus ik weet niet wat het verschil tussen een en de gewone is. Vaak is dat reclame, meestal. Ik had nog één vraag. Als je dus dubbeltikt op een contact, hè, zoals je dat ook in de iPhone doet, dan krijg je dus alle contactgegevens. Uh, en daar vind je ook vaak de bekende knoppen, zoals uh, stuur een bericht en uh, voor de mensen die dat ook gebruiken, uh, FaceTime en zo. Geldt dat ook uh, in deze app? Ja, sorry, dat ben ik ook weer vergeten. Dubbel tikken op, uh, op een persoon en dan kun je kijken wat voor, uh, afhankelijk van jouw informatie kun je dus zeggen. Of je een sms'je of, uh, of een facetime of, een, uh, of een, een, een, hoe noem je dat, stuurt? Een, uh, of een belt. Ja, dat kan natuurlijk niet op een iPad, maar uh, die opties uh, moeten daarin zitten. Wat ik net ook zag in de omschrijving, dat vond ik wel leuk, dat die T9 daar wordt genoemd. Dus uh, wat hij precies doet weet ik niet, ik bedoel, ik weet wel wat T9 doet, maar uh, omdat we daar net over hadden, ik zie dat in de omschrijving van, die, uh, van deze app. Nou, lijkt me in ieder geval een leuke app. Uh, ik ga er uh, zeker mee aan de gang. Uh, zijn er nog mensen die iets te vragen of aan te vullen hebben op uh, het mooie verhaal van Nens? Haha, ik snoer ze allemaal de mond, nee hoor. Uh, er zit ook een optie in voor QR-code, uh, maar ja, daar hoef ik niks over te vertellen, dat doe ik ooit nog wel eens. Ja, daar gaan we zeker een keer iets mee doen. Oké, okay, um, nou dan gaan we om tien voor half vijf. Dan gaan we denk ik weer naar het volgende onderwerp. En dat zijn de vragen uit de chat, als ik het me goed herinner. En er was dus een vraag van Phil of er een simpel, eenvoudig numeriek toetsenbordje op de markt was om telefoonnummers te tikken. Uh, ik heb het nooit gezien, maar ik geef de microfoon even vrij voor mensen die wel iets dergelijks hebben gezien en ook misschien een prijs weten. Oké, okay, Phil. Niemand, ik zou zeggen stel je vragen in het voice-over forum. Uh, want daar wordt er heel veel mensen meegelezen, dus misschien krijg je daar uh, goede adviezen. Um, ik geef de microfoon nog even vrij voor mensen die nog iets te vragen hebben. Ja, uh, ik heb hem even erin gegooid uh, in, de, in, uh, in de zoekmachine. Um, en uh, ja, je hebt natuurlijk de gewone standaard uh, Mac uh, nummerieke pad voor de Mac, zeg maar. Uh, die, dat is een apart nummeriek uh, bluetooth toetsbord bijvoorbeeld. Dus hij is er wel degelijk. Ja. Uh, nog even een vraag aan Nancy over de vorige app. Um, want ik heb nu mijn uh, contacten geïmporteerd. Maar hij sorteert ze op voornaam. Vind ik niet zo handig. Uh, kun je dat nog wijzigen? Weet je dat toevallig? Waarschijnlijk moet je dat gewoon in de instellingen doen. Uh, instellingen... Uh, E-mail, enzovoort, enzovoort. Of uh, zien ze er anders uit dan dat je in een normale contacten app gewend bent? Yes, ze zien, uh, de normale contacten zijn ze op uh, achternaam gesorteerd. Maar in deze app uh, zie ik ineens Aad Post bovenaan staan. Ik ga voor de zekerheid even kijken hoe ze bij mij staan, Ruud. Ik, ik uh, gooi even het appje, uh, bij mij staat ik even een, een mens. Kun jij nu al een antwoord geven? Ja, nou ik dacht eigenlijk hetzelfde als jou Tom, dat je inderdaad in de, in de instellingen naar e-mailcontacten en agendas kon gaan om te kijken hoe daar de sorteren staat. Daar is het, ja, onder, daaronder vind je ook contacten en daar staat sorteer achternaam voornaam en toon voornaam achternaam. Dus daar kan je nog wat mee goochelen, maar ik denk dat het daarop zit. Denk ik, gok ik zo. Omdat het uiteindelijk ook allemaal uh, to, uh, ja, gebouwd is op de contacten die, uh, de app die al bestaat in de MEC. Ja, ik, uh, ik heb hem net uh, ook even in, het, in, uh, in mijn tabel zitten te gluren. En bij mij gebeurt hetzelfde. Hij zet ze dus inderdaad op voornaam. Terwijl ik de, de, de sorteermethode op achternaam heb staan. Dus dit zal nog wel even rommelen worden. Maar... Ruud heeft inderdaad gelijk. Die sorteermethode in deze app is anders dan in de standaard app. Dus we moeten nog even uitzoeken hoe dit zit. Gelukkig heb ik ook eens gelijk. Uh, en, uh, ik heb dus inderdaad die light versie. Uh, maar ik heb, ik heb niet het idee dat die nou veel anders is dan wat Nancy beschreven heeft. Dus het, ja, nou ja, uh, ik ga het hier maar eens mee proberen. Vaak zitten er ook een paar beperkingen in. Hè, dat je bijvoorbeeld niet meer dan vijf mensen in een groep kunt zetten. Ik noem maar wat. Ja, dat uh, zou goed kunnen. En er zitten inderdaad van die koppelingen in met van die hele lange uh, codes. Uh, dus uh, ik weet niet wat dat allemaal moet zijn, maar dat uh, zoek ik ook nog wel uit. Dat is meestal reclame. Oké, okay, nou ik kijk even heel snel in de instellingen van de iPhone of daar, een, uh, of daar de app uh, OneTap uh, Contacts in, uh, in het vijtje is terechtgekomen. Misschien... In de hoop dat er nog uh, instellingen van de app zelf zijn die daar komen. In de app uh, zelf heb je volgens mij geen instellingenknop. Dus dat betekent dat we even moeten gaan spelen met die instellingen binnen e-mail, contacten en agendas. Um, Oké okay, mensen, zijn er nog meer vragen die in de chat zijn bovenkomen borrelen? Nou een uh, opmerking, ik laat hem toch even kwijt. Ik heb ook een app. Uh, alleen of dat door vele uh, personen zal worden gebruikt, dat weet ik niet. Eh, maar voor de mensen die een BioMaster hebben, dat is een systeem van BNO. Eh, dat is dus CD-speler, versterker, eh, nou de hele de kraan, boxen erbij. Een fantastisch ding. Ik, ik, ik spreek uit ervaring, ik heb hem zelf niet, maar mijn zwager heeft hem. De BioMaster van BNO. Daar is een app voor nu. Een app dat je dus met de uh, iPad of iPhone het uh, hele systeem kan bedienen. Van 39 euro voor 19 euro. Nou, dat is toch leuk. Ik wou dat dat voor andere systemen ook zo. Dat zal ook wel voor de wat duurdere en exclusieve audiosystemen zal dat er ook best zijn. Maar ik, ik vind dat wel makkelijk, want uh, ik uh, ga nou weer uh, uh, voor Inge een audiosetje uitzoeken en dat wordt denk ik een ramp, want het is tegenwoordig allemaal uh, van dat. Uh, Touch gedoe en tiptoetsen en minuutjes en de hele rattenplan. Dus het zou mooi zijn als dat voor andere systemen ook zo was. NAD, Ruud, NAD, dan kun je alles draaien met je handje. En dat is een merk? Wat heet. NAD is, uh, is een topmerk. En NAD staat bekend om de solderingen, die, uh, die waren altijd erg goed in die, die dingen. Het is een, het is een Engels, uh, Engelse fabrikant. En ontwerp wordt uiteraard in het Verre Oosten gemaakt. Dat doen ze al sinds de jaren tachtig. Maar wat die jongens maken, de, de prijsprestatie is uh, duidelijk beter dan de reguliere en de, gewoon de gevestigde merken. Terwijl deed toch ook al een jaar of dertig op de markt is. Maar die hebben nog echt klassieke, echt klassieke setjes met dikke knoppen. Ja, dat moeten we hebben. Nou, ik uh, ga eens kijken. Misschien uh, is er wat te vinden op dat gebied. Bedankt. Als we het toch over de uitverkoop hebben, dan wil ik er ook nog wel uh, twee ingooien. Uh, de Nightjar, uh, waar uh, Tom het een paar afleveringen geleden over heeft gehad. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar gisteren was die nog 99 cent. Volgens mij vandaag ook nog, want ik heb het vanmorgen nog even gecheckt. En uh, de van dezelfde makers, ook zo'n audiospelletje, is uh, Papa Sangre, is ook naar 99 cent gegaan in plaats van 4,99. Dat maakt nog even verschil. Monteer monteren straks de sterping om maar in, Tom. Hij, uh, ik zag al dat het, iemand het had gepost op het uh, voice-over uh, forum, dat hij uh, inderdaad uh, goedkoop had. Er was ook al bekend dat bij trekpleister trackpleister je drie iTunes kaarten kon kopen voor uh, 35 euro. Dan heb je die iTunes kaarten van 45 euro voor 35. Ik geloof dat het ook al gepost is, maar ik weet niet zeker. Ik heb uh, de mail uh, tot uh, vlak voor het uh, vraaguur bijgehouden en daar heb ik hem nog niet gezien. Dus wij hebben een primeur. Ook leuk. Ik heb nog één uh, serieus vraagje. Um, ik uh, heb wel eens geprobeerd om... Uh, en bij de uh, iPad is me dat gelukt, maar op de iPhone lukt me dat niet... om een app in mijn dock te krijgen. Uh, als je iets heel veel gebruikt wil je hem eigenlijk op alle pagina's kunnen hebben. Um, en ik ga die hele doc niet volplempen, want dan heeft het ook geen zin meer. Maar één of twee zouden er wat mij betreft wel bij moeten. Maar het lukt me niet. Hij zegt op een gegeven moment dat hij in de doc staat, maar hij staat er niet. Uh, is dat sowieso onmogelijk bij de iPhone of doe ik iets verkeerd? Nou, er kunnen er maar vier in de doc staan. Dus als je, uh, en die staan er natuurlijk ook standaard in. Hè. Standaard is het, uh, als ik het goed zeg, uh, telefoon, mail, safari en muziek. Uh, je moet er dus sowieso eentje eerst uit weg uh, halen om een andere in de dok te zetten. Oké, okay, en ik kan ook geen mappen maken in de dok, neem ik aan. Heb ik nog niet geprobeerd. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Je kunt wel mappen maken in de dok. Dat is geen... Oké, okay. nou Ruud, je hebt je antwoord van oh Ruud. Ja, nou prima. Wat eh, eh, gek is inderdaad, op de iPad is me dat wel gelukt. Maar ik, eh, ik wou hem aanzetten om te kijken of er daar nu meer dan vier in staan. Maar hij eh, doet moeilijk met allerlei mededelingen, want ik heb hem al een week niet aangehaald. Dus er staat van alles in. Volgens mij kunnen er op de iPad meer in de dock vijf of zes. En op de iPhone inderdaad maar vier. Nou kijk, dat is dus dan, als dat zo is en waarom zou dat niet zo zijn, is dat natuurlijk het antwoord. Zo zie je ik het je voor me. Nou, Het is wel een beetje raar, want als je op een item in de dok gaat staan, met een ander item, dan gaat hij automatisch vragen of je, of je, ja, of je, een, of je een mapnaam moet maken. Dus uh, ja, het moet sowieso wel kunnen onder, uh, hè? Ja, dus vandaar. Ik ga er nog wel een keer mee spelen. Bedankt. Oké, okay, inderdaad. Dus maximaal vier en eventueel dus ook een map. Ga ik ook eens proberen. Oké, okay, nog mensen met uh, serieuze vragen. Nou, nog even voor Bruno. Uh, hoe heette dat appje, Bruno? Die, die, die T9 of ofzo? Uh, uh, hoe het precies heette, moet ik even nakijken. Maar wat ik al in de chat net geschreven had, Herman, is dat hij, uh, voor zover ik het uit de Duitsstalige beschrijving heb kunnen opmaken, alleen voor de Duitse taal werkt. Dat is ook wel logisch, want dat woordenboek dat moet gewoon kunnen bedenken wat jij voor woord uh, zou willen tikken. Dus uh, ik vraag me ook af in dat chatje van uh, zou het ooit voor de Nederlandse markt gaan ontwikkeld worden. Uh, ja, ik weet het niet. Er zal wel niet zoveel vraag meer voor zijn. Omdat je natuurlijk gewoon qwerty kunt typen in de iPhone. En daardoor dus dat hele gedoe met die cijfertjes uh, ja, eigenlijk een beetje achterhaald is. Ja, duidelijk. Nou, jammer. Ja, ik zie, um, dat is even heel anders, maar volgens mij hebben we ooit afgesproken dat in deze chat alleen mensen uh, mogen komen die een beetje een normale naam hebben. En ik zie hier de naam Page of Page. En ik ben erg benieuwd wie daarachter schuil gaat. Ja, dat zie ik ook. Ik heb het inderdaad al eens eerder gezegd. Ik roep dat ook uh, nog wel eens als ik, uh, de laatste tijd ben ik er niet meer geweest, dat ik in het Freedom Forum zit. Geen aliassen hier. Uh, dus uh, Page of Page uh, kan een fout zijn. Maar uh, liever dus niet. Ja, misschien heet ze wel of hij zei het wel peeks. Um, ik wou nog even een ander klein dingetje. Ik heb natuurlijk nog een beetje verder gezocht. Er is ook een bluetooth nummerpad van Microsoft. Die is 40 euro. En volgens mij is die van de Mac ook zo iets van de 40 euro. Uh, dus er zijn wel wat mogelijkheden in de bluetooth uh, uh, numpadjes. Ondertussen heb ik eventjes uh, uh, iets omlopen draaien in de instellingen, e-mail, contacten en zo. E-mail, weet je die dingen ook weer? Ik vergeten dat. E-mail, contacten en agenda. En de volgorde, zoals die in het uh, OneTap uh, contact appje staat, blijft gehandhaafd. Dus blijkbaar doet dit appje dat en krijg je dus inderdaad voor- en achternaam op deze manier gesorteerd. Dank uh, Ruud. Zes schrijfman, al ja. compacts. Ja. Niet gevonden. Oké, okay, uh, maar we zoeken nog even verder. Ja, prima. Nou ja, het is ook geen wereldramp natuurlijk als je het weet. Het is niet erg. Nou ja, het is natuurlijk, misschien is het appje nog niet zo oud... en het zou best eens iets kunnen zijn waar ze later toch nog een, een setting voor maken... of dat hij gewoon netjes de setting van, het, uh, van de iPhone overneemt. Dan is het natuurlijk ook goed. Wie weet. Ik mis hier af en toe stukken. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar er zitten hier weer behoorlijke gaten in. Misschien moet ik toch maar eens naar een andere provider. In ieder geval ben ik blij dat jij dan opneemt, nens, want ik, ik mis stukken. Uh, Oké, okay, um, wat mij betreft gaan we nu maar zo'n beetje naar de valreep, want het wordt hier nu echt lekker weer. Uh, wat die valreep betreft, um, ik zet de microfoon even vast, want ik heb iets ontdekt en misschien wisten jullie dit al jaren, maar ik ben soms af en toe best redelijk stom... Maar ik ga hem even vastzetten. De valreep. Um, het gaat hier om de volkalender. calendar Lotte kwam daarmee. Die moest een, op haar werk een uh, uh, nazorgafspraak maken met een cliënt die de volkalender gebruikte. En die deed iets heel handigs met splitstikken. Ik ga even naar de volkalender calendar toe. Dus ga ik hier even uit. Kantoornap. Kantoor map. Kantoor geopend. Notities. Contact 4 kantoor. Nou, V.O. kalender. Daar is die. Wat deed die persoon? De week van vandaag, vrijdag. Die ging dus, die activeerde, die zette haar vinger. Week vooruit. Knop. Op de knop week vooruit. En die tikte dus met één vinger erbij. En hield dus uh, één vinger op deze knop, hè, de week vooruit knop. En splitstikken, tikken, dus met een andere vinger erbij tikken. De week van 8 juli. Volgende week. van 15 juli. Week van 22. Week van 29. We gaan snel door de weken. En toch even luisteren natuurlijk. Week van 5 augustus, nou, geen bent afspraken, te ver. week terug. Ik ga ja. ietsje met mijn wijsvinger omhoog naar de week terug knop en weer een splitstikken. Week van 29 juli, week van 22 juli, twee afspraken, week van 15 juli, drie afspraken. Nou, Op dit man. was dus voor mij nieuw. Um, ik weet dat uh, er waarschijnlijk ongetwijfeld mensen zijn die dit al lang wisten en die wel vaker dingen met splitstikken doen. Ik doe dat eigenlijk nooit, maar ik vind dit dus uh, wel erg handig. Ik geef hem weer vrij. Ja, dan gebruik ik die VO-kalender niet, maar uh, zou dat voor de VIT-agenda ook opgaan? In feite geldt dat volgens mij voor elke, uh, elke dubbeltik die je maakt, die is met, uh, op twee manieren te doen. Derke heeft daar alles uitgebreid bij stilgestaan destijds. Met name ook het blind type uh, ten opzichte van het gewoon type. Als je met twee vingers leert werken, schijnt dat gewone type nog sneller te gaan dan het blind type. Maar een mens is een gewoontedier en ik ben er ook nog nooit echt toe over gegaan. Maar dat, uh, met twee vingers, iets een knop, uh, dat doe ik ook wel eens. In de, in de in de Daisy spelen bijvoorbeeld, next item, en dan hou ik die ene vinger dus inderdaad op de next item en dan klik ik gewoon, uh, nou ja, net zolang ik het hoor uh, horen wat ik horen wil. Nou, ik vind het een fantastische tip, ja. En ik had hem, ik, ik heb, dat zei ik al net, ik gebruik dan het sticker eigenlijk zelden. Maar uh, ik, ik zie nu duidelijk het nut ervan. Oké, okay, dat was volgens mij mijn valreep. Heeft er nog iemand iets leuks voor de valreep? Ja, ik wil dus zeggen dat voor die, uh, die uh, zorgkeuze, dat het allemaal oud is. Dat dat inderdaad alle informatie nog van 2013 is. Nou, dan wil ik ook nog even iets uh, melden. En dat is dat, uh, dat, uh, dat gedoe met dat... Uh, ...en noemen van uh, een, een appje. Dat dat uh, ja, bij mij ook zo is. Hey, ik heb ook een, uh, nu twee ING-banken ING hier op mijn... Hoe uh, uh, is het? Is scherm staan, dus uh, ja, dat, uh, dat probleem is uh, reproduceerbaar. Uh, zo weten we dat ook. En dan is de cirkel weer rond. Ja, er dus is dus een foutje uh, in... Uh... In uh, IRW6 eigenlijk zouden we dit soort dingen een beetje moeten noteren en dan kijken wat er in IRW7 gebeurt over een poosje. Oké okay, Ruud, nou uh, dat is uh, helemaal opgelost lijkt. Ik zeg de cirkel is weer rond, dan kunnen we afsluiten. Ja, ja, de eerste keer hoorde ik het niet, want dat gaat hier inderdaad een beetje mis. Oké, okay, ik geef hem nog één keer vrij voor mensen voor de valreep. Oké okay, mensen, dan is het nu 16 uur 40 en dan wil ik iedereen weer hartelijk bedanken voor, uh, voor alle bijdragen van vanmiddag. En dan uh, hoop ik dat iedereen lekker kan genieten van het weekend. En dan ga ik jullie volgende week vrijdag weer allemaal terug horen. Nogmaals bedankt en tot volgende week. Groeten!